Overbrandsen met het NOS-journaal. Topman Huges hij heeft onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd... over de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De raad van commissarissen heeft het vertrouwen in Huges opgezegd... en hij heeft daarna zijn ontslag aangeboden. Huges krijgt geen vertrekvergoeding mee. Financieel topman Robbe neemt de leiding van NS tijdelijk waar. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken ontmoet vanavond in Moskou zijn Russische collega Lavrov. Hij zal met hem spreken over de ramp met MH17 en over de noodzaak om de daders te vervolgen. Behalve over de MH17 wil Koenders het ook hebben over het inreisverbod voor drie Nederlandse parlementariërs en over Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. De Iraakse oud-minister en premier onder Saddam Hussein, Tariq Aziz, is overleden. Aziz deed vaak het woord namens hem en werd daardoor in het Westen vooral gezien als spreekbuis van het vrede regime van Saddam. Aziz zou zijn overleden aan een hartaanval in een gevangenis. Hij is 79 jaar geworden. Een cipier van de gevangenis in Rotterdam is gearresteerd voor het smokkelen van spullen voor gevangenen. Tegen betaling zou hij telefoons en anabolen de gevangenis in hebben gesmokkeld. De cipier werd woensdag opgepakt na maandenlang onderzoek. Zijn woonhuis, vakantiehuis en kastje op het werk zijn doorzocht. De politie heeft onder meer computers en horloges in beslag genomen. Het weer het is tropisch warm met maximaal van 29 tot 33 graden. Op de stranden is het iets koeler. Vanuit het zuidwesten kunnen er wat buien vallen. Lokaal met bliksem, hagel en forse windstoten. Er wordt gewaarschuwd voor extreem weer in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Vanavond en vannacht trekken de buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen droog en zonnig bij een graad of 20. Dit was het NOC FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB er is vanmiddag vooral veel oponthoud in Noord-Holland omdat de Velsertunnel niet open gaat in noordelijke richting vanwege een technische storing. Daardoor onder andere lange file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velzen 12 kilometer verder zijn er ook problemen op de A10 de ring van Amsterdam bij, bij Knopend Koenplein zijn namelijk twee rijstroken dicht door een kapotte auto en dat leidt tot een file van 7 kilometer de N15 Maasvlakte-Rotterdam tussen Brielen en Hoogvliet 9 kilometer de Botlektunnel is namelijk deels versperd vanwege politieonderzoek. Het gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. Op de N202 amsterdam Eemuiden voor de aansluiting met de A22 2 kilometer... en een half uur vertraging. En verder ook heel veel vertraging op de N218... Europortspijkenissen bij de Hartelbrug 4 kilometer. En dat heeft te maken met de afsluiting van de Botlektunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que existe, que no puedo conformarme sin poderte hielp, Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Decir que een muziek, een muziek, een muziek, la la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 ZANG She's Watch all she rock up. <laughs>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 All my players out there, man, you know That got that one good girl, dog That's always been there, man Like, took all the bullshit But then one day she came taking no more And decided to leave Yeah I woke up in the middle of the night And I noticed my girl wasn't by my side Could've sworn I was dreaming For her I was fainting So I had to take a little ride Backtracking on these few years Trying to figure out what I do to make it go bad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 Top of my Ik ben een beetje een beetje een je een beetje een beetje